Het is twee uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. In Utrecht is de ME de Ubica-panden binnengegaan... op zoek naar een aantal krakers. Volgens de politie is er geen sprake van een ontruiming... maar zoeken de ME'ers naar enkele personen... die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. De krakers hebben de ME met onder meer vuurwerk en verfbommen bekogeld. De politie riep de ME gisteravond op... nadat de krakers banden in brand hadden gestoken... en agenten vanaf het dak van het kraakpand bekogelden. De Ubica-panden liggen vlak bij het gemeentehuis in het centrum van de stad. De politie heeft de omgeving afgezet en er hangt een politiehelikopter boven het gebied. Op de site in Die Media hebben de Krakers een bericht geplaatst... waarin ze schrijven dat het gerechtshof heeft bepaald dat de panden maandag ontruimd mogen worden... en dat ze dit niet willoos afwachten. Het Openbaar Ministerie moet 110 miljoen euro bezuinigen. Dat is bijna een kwart van het budget. Dat uit vertrouwelijke documenten in handen van het programma Nieuwsuur. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak vallen de grootste klappen bij het hoofdkantoor van het college van procureurs-generaal. Daar zou de helft van het personeel verdwijnen. Partijleider Rutte vindt dat de VVD voorop moet lopen als het gaat om het integriteitsbeleid bij politieke partijen. De VVD ligt onder vuur vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar oud-senator Jos van Rij. Op het VVD-congres in Maarsen zei Rutte dat het logisch is dat de VVD als grootste partij onder het vergrootglas ligt.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 Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot het vriespunt. En aan de grond is er kans op lichte vorst. Overdag eerst droog en geregeld zon. In de namiddag gaat het regenen en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Wordt Met Nora Romanesco.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 Alles komt aan bod, u bent weer bij woord. De hele nacht dwalen we door de afgelopen eeuw. Er staat weer een hele mooie samenstelling op de radiorol... in het laatste uur, tussen zes en zeven. Even wegzwijmelen met Van Koten en De Bie. Daarvoor een mooi gesprek met de emeritus hoogleraar organische scheikunde Hans Wijnberg. Maar hij was ook CIA-agent, telegrafist en vocht in het Amerikaanse leger. We maken een reisje met de Orient Express van vier tot vijf... Oscar Wilde, Ook een tot de verbeelding sprekend welhaast legendarisch figuur. Over hem horen we tussen drie en vier. En we beginnen met een dubbele aflevering van Het Spoor Terug. Op 25 mei 1928 voltrok zich een ramp met het luchtschip de Italia. Een deel stortte neer op het ijs, een ander deel dreef weg... De overlevenden zouden nog tot juni moeten wachten voordat zij gered werden. In het spoort getiteld SOS Noordpool, een Hollandse jongen in de Witte Hel... volgen we het verhaal van deze reddingsoperatie... waar onder meer de Nederlandse chef van Dongen bij betrokken was. De verzamelde wereldpers volgde destijds vanaf Spitsbergen alles op de voet. Het is een fantastisch mooi radioverhaal geworden... gebaseerd op de werkelijke gebeurtenissen nu 85 jaar geleden. Het was Kings Bay, Spitsbergen. 4 o'clock on Wednesday, May the 23, 1928. De Italiaanse generaal Umberto Nobile vertrekt op 23 mei 1928... vanaf Spitsbergen met het luchtschip Italia in een poging op de Noordpool te landen. Aan boord 16 bemanningsleden, de Fox Terrier Titina een Italiaanse vlag en een houten kruis, persoonlijk door Paus Pius XI ingezegend. Het moet een groot moment worden voor het fascistisch Italië... als vlag en kruis op de Pool worden geplant. Als de Italia op 24 mei boven de Pool is, is het weer echter zo slecht... dat de Zeppelin niet kan landen. Vlag en kruis worden daarom, onder het spelen van het fascistisch volkslied... uit de deuropening naar beneden gegooid. Oh danneerle. Viva l'Italia! Viva Italia. The Times 24 mei 1928. Het luchtschip Italia met aan boord generaal Nobile heeft vandaag de Noordpool bereikt om 4 uur 40 in de ochtend. Na enige tijd boven de pool verbleven te hebben, is het luchtschip aan zijn terugreis naar de basis begonnen. Zo laat onze correspondent op Spitsbergen per Telegraaf weten. is er geen nieuws meer gehoord van het luchtschip Italia... dat op donderdagochtend aan zijn terugreis van de Noordpool was begonnen. Sinds die tijd is er geen radiocontact meer met het schip. Ongerustheid over het lot van de bemanning van het luchtschip... nam zaterdagochtend toe nadat de nodige hoeveelheid benzine... om terug te keren naar de basis nu vrijwel zeker op is. Svalbard radio, zwalbadradio, zwalbadradio, alert nog steeds geen nieuws van de Italia. Noren sturen reddingsteam onder aanvoering van Amundsen. Russische radioamateur vangt noodbericht op. SOS Italia. Vele ontdekkingsreizigers proberen eind 19e, begin 20e eeuw voor God, vaderland en zichzelf de polen te bedwingen. De Amerikaan Robert Perry bereikt in 1909 te voet de Noordpool. De ontdekking van de Noordpool op 6 april 1909 door de laatste expeditie van de Theory Arctic Club. De claim van Perry is echter omstreden. In 1928 wil Nobile een poging wagen om met de Zeppelin Italia op de Pool te landen. De Italiaanse generaal zou daarmee onbetwist de allereerste mens op de Noordpool zijn. Het fascistische Italië zou een politieke hoofdprijs in de wacht slepen. Maar het plan mislukt. De harde wind maakt het landen onmogelijk... En op de terugweg crest Italië in een storm op het pakijs... ten noordwesten van Spitsbergen. Om de tien overlevenden van het ijs te halen... worden verschillende reddingsacties op touw gezet. De operatie heeft een voor die tijd ongekende omvang. Talloze landen sturen materieel en manschappen naar het hoge noorden. Niet alleen het bedwingen van de Noordpool is een zaak van internationaal prestige. Ook het redden van nobielen krijgt een politieke dimensie. En dan meldt zich een Nederlander. Een Nederlandse hondenmenner van Dongen, verbonden aan de kolenmijn van de Nederlandse Spitsbergencompagnie, heeft zich in Kings Bay gemeld om aan de hulpactie deel te nemen. GELUIDEN. Chef van Dongen staat bij de Nederlandse Spitsbergencompagnie... in zeer hoog aanzien om zijn moed, zijn energie en zijn betrouwbaarheid. Men kan te allen tijden op de 21-jarige jongeman rekenen. Begin maart hoorden we de eerste berichten omtrent de Italia-expeditie. Generaal Nobile zagen we later pas... toen zijn luchtschip op 100 kilometer in de lucht voorbij kwam varen. Zijn komst was als het ware reeds voorspeld door de massa's journalisten... die over Spitsbergen in ware zwermen kwamen neergestreken. We leefden intussen in Barentsburg heel rustigjes voort... totdat, het was op 26 mei, ik een bericht ontving uit Kings Bay... luidende dat de Suzelmond, de gouverneur van Spitsbergen... mij verzocht of ik genegen was mede de verongelukte nobielen te gaan zoeken. Ik vroeg onmiddellijk telegrafisch verlof aan de directie der Nespico in Rotterdam... welk verlof mij terstond werd gegeven. Ik zei aan de gouverneur dat ik het span in orde zou maken. Ik moest daartoe al het hondentuig opknappen en de sleden ook goed in orde maken... want ik vermoedde wel dat het geen plezierreisje zou worden. Eindelijk krijg ik bericht dat de motorboot Svalbard me naar Kings Bay kan brengen. Ik neem negen honden mee. Nero, de leider, Bruno, Polle. Bernard, Figo, Tiger, Hans, Isaac en Prins. Na 18 uur varens in een zwaar hondenweer kwamen we met ons motorbootje tot over de oren kletsnat te Kings Bay aan. In Kings Bay meldt chef zich met zijn vriend Farming op de Cheetah de Milano. Het Italiaanse moederschip begeleidt de tocht van Nobile... en heeft sinds kort radiocontact met de bemanningsleden die de ramp hebben overleefd. Terwijl reddingsteams uit andere landen nog volstrekt in het duister tasten... over de positie van de groep overlevenden... krijgt Van Dongen in het diepste geheim de actuele situatie uitgelegd. Zes man, waaronder generaal Nobile, verblijven in een rode tent op het drijfijs. Drie mannen, de Zweedse meteoroloog Malmgren en de Italianen Sapi en Mariano proberen lopend het vaste land van Noord-Spitsbergen te bereiken. Van Dongen krijgt instructies om eerst de groep Malmkren te redden... en vervolgens de groep bij de Rode Tent in veiligheid te brengen. Op aandringen van de Italianen gaat kapitein Sora, een Italiaanse alpenjager... met Farming en Van Dongen mee. Dit alles wordt mij met de nauwkeurigste bijzonderheden meegedeeld... terwijl toch op datzelfde moment de hele wereld nog in het onzekere verkeert... en niemand buiten deze Italianen iets over Nobile weet. Maar ik krijg deze mededelingen onder de grootste geheimhouding. Wanneer ik aan wal stap, word ik natuurlijk door de journalisten omsingeld... die allerlei bijzonderheden willen weten. Doch, ik houd eerlijk mijn mond. Die journalisten heeft men vaak beet gehad. Roept bijvoorbeeld een kwa jongen: een vliegmachine, een vliegmachine. Dan komt alles wat journalist is in beweging. Maasbode, 14 juni. Ijsbrekers en vliegmachines... Alles wordt gereed gemaakt. Het gaat om nobielen te vinden die verloren is geraakt. Daarom zwellen wij van blijdschap, nu er in de bladen staat... dat de Hollander van Dongen met zijn honden medegaat. Glukauf, beste vriend van Dongen, plaats je beste beentje voor. Het Hollandse bloed zit in je body. Wat jij aanpakt, zet je door. Holland rekent op je, kerel... Doe je best dat jij hem vindt. Geef jij Nobiele nu spoedig weer terug aan vrouw en kind. Chef van Dongen, onze held in wording, verhuist in 1923 als 17-jarige naar Spitsbergen. Net als zijn vader, die al in Barensburg werkt, treedt hij in dienst van de Nespico. De Nederlandse Spitsbergencompagnie die op Spitsbergen een kolenmijn exploiteert. Barensburg is de grootste en meest modern ingerichte nederzetting van Spitsbergen. Hier werken in gewone tijden circa 500 mensen in de mijn en men heeft er mooie huisjes. Het werkvolk leeft in grote, goed ingerichte barakken, eet in grote eetzalen. Er is een ontspanningslokaal waar zelfs een bioscoop niet ontbreekt. Er is een kantine waar men sigaretten, sigaren, kleren enzovoorts kopen kan. Men heeft er een biljart en piano's en grammofoons op welke tonen menig dansje gedanst wordt. Natuurlijk, van auto's en fietsen heeft men hier geen last. Men leeft er heel gemoedelijk samen als één grote familie. De Arctic Family genaamd. Wanneer de mijn in 1926 wegens lage kolenprijzen sluit... en de werknemers teruggaan naar Nederland... blijft Chef met twee andere mannen in Barendsburg achter... om de bezittingen van de Nespico te onderhouden en te bewaken... Hele De Haas van de Universiteit in Groningen doet op Spitsbergen onderzoek naar de Nespico, de Nederlandse nederzetting en de bewoners. In 1920 was deze mijn hier in Barensburg zelfs al actief. En dat tot 1926 werd hier uh, steenkool gewonnen. In 1926 was eigenlijk de hele, de hele nederzetting en de hele mijn af, klaar uh, met de nieuwste technologie. Hele hoge investeringen. Er stond een, een gloedmoderne uh, uh, mijn. Waarmee een enorme productie uh, verwezenlijkt zou kunnen worden. En men is in 1926, aan het einde van de zomer, uh, gestopt. De laatste boten met, uh, met mensen zijn teruggevaren naar Nederland. En de belangrijkste reden daarvoor is gebrek aan, aan financiering van het bedrijf. De Nederlandse Spitsbergencompagnie had al zoveel geld geleend. En had nog meer geld nodig om de mijn uh, operationeel te houden. Um, er is overleg geweest met de Nederlandse Bank daarover. Dat um, is uiteindelijk allemaal niet gelukt. De mijn werd hier uh, achtergelaten in de hele nederzetting. En Er, er bleven drie mensen achter uh, in 1926 eh, om uh, de hele nederzetting te bewaken. Om wat uh, noodzakelijk onderhoud te doen, uh, wat olie op machines te smeren. Uh, Een van die uh, Nederlanders was uh, chef Van Dongen. Hoe kwam chef hier terecht? Uh, Chef van Dongen die, uh, heeft hier inderdaad van 1926 tot 1928 uh, samen met twee anderen op de nederzetting gepast. Uh, hij is hier min of meer ingerold omdat zijn vader al uh, enige jaren eerder, uh, toen het hier nog wel een levendig bedrijf was, uh, al werkzaam was. Hij was hier uh, magazijnhoofd, administrateur. Uh, wat ik uh, terug heb gevonden is in ieder geval dat hij uh, aardappelen uh, moest draaien in het. Uh, in het voedselmagazijn. Die aardappelen die moesten één keer in de zoveel tijd gedraaid worden... om bevriezing te voorkomen. En vader van Dongen is op een gegeven moment in 1926... Meen ik, teruggegaan naar Nederland voor verlof. En heeft voorgesteld aan zijn familie... komen jullie ook over... ik kan een baantje regelen voor chef als, als hulpje. En zodoende is de hele familie naar Barendsburg gekomen. Chef zeg moest maar op de winkel passen. Kwam dat in de praktijk neer op vooral heel veel wachten? Daar kwam het in de praktijk wel op neer. inderdaad. chef had het huis van zijn familie. Dat moet ergens schuin naar boven hier hebben gestaan. Op een afstand van 200 meter van de mijningang waar we nu bij staan. Ja, hoeveel had hij te doen? Afgezien van dat onderhoud, van machinerie, een lukje verf. Was het echt oppassen, wachten. In zijn boek beschrijft hij ook dat hij dagenlang boeken las. Uh, dagenlang geen ander mens sprak. Zo af en toe op bezoek ging bij een van de andere mensen met wie hij hier zat. Wachtte inderdaad, zijn, uh, um, op reis met zijn, uh, zijn sledehonden hier in de omtrek. Mensen bezoeken, zo af en toe. Chef is dus gewend aan het klimaat en de barre omstandigheden op Spitsbergen. Hij kent de gevaren van sneeuw en ijs als geen ander... en is bovendien uiterst bedreven in het mennen van sledehonden. En voor hem geldt bovenal de belangrijkste poolwet. Een mens in nood moet altijd geholpen worden. Om zes uur s morgens vertrekken we met ons drieën door de Beverly Sound naar het noordoosten. Men scheelt ons nog enige gelukwensen na... en dan verdwijnen we met een troep steeds met elkaar vechtende honden achter de ijsklomp. 19 uur aan één stuk lopen we deze dag. Bijna zonder spreken en zonder de tijd te nemen eten klaar te maken. Heel de dag is het schitterend weer geweest... maar daardoor heeft ook de zon hevig gebrand... zodat ons alle drie het gezicht in hevige mate pijn doet. De Italia heeft 20 minuten contact gehad met de Cita de Milano in Italië leidde het radiocontact tot grote vreugde onder de bevolking. Heel Italië is ervan overtuigd dat mobiele gered zal worden. We slapen tot 4 uur, staan dan op, koken nog wat eten... breken daarna zingend en fluitend de tent af, pakken de sleden en gaan verder. Als proviant hebben we voor 21 dagen pemmican meegenomen... een weinigje thee, twee busjes vlees en wat poter. Pemmican is een geconcentreerd voedsel dat in enige kubieke centimeters alles bevat... wat een mens gedurende een etmaal nodig heeft. Verder hebben we natuurlijk bij ons onze slaapzakken. Die zijn van binnen bekleed met de pels van een schaap of een rendier. Zo gaan we die dag tot Kaap Platen. Daar komt de eerste tegenslag. Varming kan niet meer mee, omdat hij een razende pijn aan zijn ogen heeft... en mijn oude trouwe vriend Varming, die ik zoveel jaren lang en zo goed ken besluit met veel hartzeer achter te blijven. Volgens veel Italianen heeft de Italia haar tragische lot te danken aan het feit... dat ze het houten kruis van de paus uit het luchtschip op het ijs hebben gegooid. Mevrouw Nobile had haar man al eerder gevraagd om het kruis vooral niet uit het schip te gooien... omdat het ongeluk zou brengen. We trekken verder tot een eiland zuiden-oudige Ripseiland. Ook deze dag leggen we 110 kilometer af... Men zal zeggen: hoe is het mogelijk zo lang achter elkaar te lopen en zoveel kilometers af te leggen? Maar men moet lopen, wil men lenig blijven. Lopen vermoeit niet. Integendeel, als men weinig of niet loopt in deze koude, wordt men slap en lui. Of lopen of slapen is het parool. Er is op den duur geen middenweg. Het is nu de derde dag en we gaan het ellendige pak-ijs in. We staan op een heuveltje en zien heel in de verte brog en foin... en weten dat daar handen omhoog gestoken worden die om hulp wenken. Dat aan Ginse horizon, die zo oereenzaam en onherbergzaam, ja vijandig aandoet... noodkreten omhoog stijgen om hulp. Wij staan hier echter aan de rand van het pak-ijs... maar kunnen zelfs dat niet bereiken daar een open stuk water... een soort kanaal in het ijs dit voor ons onbereikbaar maakt... Een Italiaanse vlieger heeft de groep Nobile op het ijs kunnen lokaliseren. Major Maddalena vloog direct over de groep en heeft bevoorrading afgeworpen. Kapitein Roald Amundsen en commandant Kilbo zijn vermist... nadat hun watervliegtuig niet naar Kings Bay terugkeerde. Een vliegtuig van de Zweedse reddingsexpeditie is gisteravond op het ijs geland... vlakbij de tent van generaal Nobile... De gewonde generaal is door luitenant Loenborg opgepikt en afgezet op Walvis Eiland. We moeten echter het pakijs in, kosten wat kost. En al weten we beide dat hier onder die golvende vloer... waarop geen enkele voetstap zeker, waarop geen enkele tred veilig is een diepte van honderden meters water, een griezelige afgrond is... wij zullen en moeten er overheen... als we eerst maar eens over die vermalendijde kloof vlak voor ons heen komen. We nemen enkel voor acht dagen proviant mee... alleen bestaande uit pemmican, en blazen ons gummibootje op. Vervolgens gaat het om de beurt, een hond bij de nek pakkend, het water over. Dat we daarbij geen droge kleren houden, zal ik wel niet behoeven te zeggen... Met groot levensgevaar zetten we de honden op verschillende scholen... brengen de sleden en het weinigje proviant over... en zijn dan, van school tot school springend, aan het zoeken gegaan. Voor Chef is het vanzelfsprekend om zijn leven in de waagschaal te stellen. Een mens in nood moet geholpen worden... Zelf zegt hij achteraf dat het een schande zou zijn geweest wanneer hij niet aan de expeditie zou hebben deelgenomen. In het Zeus-Vlaamse Aardenburg, waar Chef na de Tweede Wereldoorlog lange tijd burgemeester was, blikken zijn kinderen, Hanny en Chef junior, terug op het avontuur van hun vader. Mijn vader was een, een grote, grote man. Hij was, uh, ja, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen, dominerend wel. Hij uh, wist alles precies wat hij moest doen. En iedereen uh, mocht hem heel erg graag. Hij was uh, ook begaan met alle mensen. Ja, dat is gewoon zijn, zijn, zijn, zijn instelling, was dat gewoon, ja. Wat dat grote betreft, was hij ook figuurlijk groot... He, want daar hadden wij dus meestal wel een beetje problemen mee. Want als we dan niet goed luisterden, dan kwam die op ons af. En dan was het... Eh, vroeger mocht dat altijd nog. En tegenwoordig mag dat niet meer. He. Dan mag je geen kinderen meer slaan. Maar vroeger kregen wij nog wel een keer een pak rommel, hoor. Maar het was inderdaad een, een, een, een man die, uh, waar je van op aan kon, sowieso. Ja. Want hij, hij was niet gauw van de wijs te brengen. Hij, hij, wat, wat hij in zijn hoofd had zitten, dat was nog niet zomaar ergens anders. Hier zeggen ze, dan zit nog niet eens zo'n poepertje. Maar dan kan je eruit knippen, hè? Hey, maar dat was inderdaad zo bij hem. Hij, hij, hij, hij, hij deed wat hij, wat, hij, wat hij beloofde. En dat was ook zijn karakter helemaal. Hij, hij kwam het na. En hij was gek met honden. Dat, dat heeft hij heel zijn leven gehad. En de honden werden ook bijna altijd genoemd naar honden die hij op Spitsbergen had. De namen dus van de honden. En de honden waren ook gek op hem. Luisterden ook altijd goed naar hem. En hij kon heel goed honden ook... Uh, hij was beroemd ook voor zijn sledehonden om die te trainen. Ja, dat kon hij heel erg goed. Hij sprak daar thuis eigenlijk bijna nooit over. Maar de verhalen kennen we natuurlijk allemaal wel. En als je wat vroeg met stukjes en beetjes kreeg hij het ook allemaal te horen. Zo vertelde hij ook bijvoorbeeld op Spitsbergen. En zijn sokken stoppen, ja, dat, zijn moeder had hem daarbij gezegd... hoe hij dat een beetje moest doen. Hij had kniekousen, dat ze, droegen ze daar. En als er een gat in zat, dan knipte ze het af, deed een touwtje rond... en net zolang tot het een sokje geworden was, en dan gingen ze weg. Zulke grappen had hij. Hij kreeg het verzoek dus van die Noorse gouverneur... Hè, mm -hmm. om, om dus uh, op reddingsexpeditie te gaan naar, uh, naar Nobile. En dat heeft hij dus ook gedaan, samen met Sora. Hè. Sora, en nog, uh, ja hoe heette die derde man? Maar die werd sneeuwblind. Mijn vader was trouwens ook sneeuwblind aan één oog geworden. Ja. Daardoor, ja. ja. En het is gewoon bewonderingswaardig dat hij dat daar zo gedaan heeft. Want je zit dus op dat, op dat drijfijzer allemaal, dat pakijs. En, en het werd voorjaar. Ja. De geulen waren steeds groter, dat ja. was gevaarlijker steeds. Dat wist hij, omdat hij daar natuurlijk al een tijdje zat. Het avontuur was het avontuur, ja. want dat, want dat zocht hij toch altijd wel op, hoor. Altijd ja. gedaan, ook later toen we dus uh, gingen kamperen. We gingen in het begin nooit op een camping staan. We stonden altijd ergens in een bos, He, dan hielden wij onze hart vast. <lacht> want dan lag er een kinder in een wandelwaagje bovenop de auto... en wij sliepen met tweeën in de auto. He, en dan begon dat te rammelen door de wind. Dus wij hadden, uh, wij hadden het niet meer, He, maar... Uh, hij, nou, hij, zo, dat was het avontuur wat hij eigenlijk hij zocht? Hij was nergens hier. bang van. Ja. Nee, hij was echt nergens bang van. Hij, uh, hij hielp graag iemand. Als, als iemand bij hem om hulp kwam... dan stond hij klaar, altijd. Ja. En dat, dat, uh, dat is echt mijn vader geweest. Hij zou het weer doen, ja. echt. Dat zou hij weer doen. We zijn afgemat, maar slapen durven we niet op dit water vol ijs. Om uit te rusten gaan we bij beurten maar eens op het gummibootje zitten... maar moeten na hoogstens een kwartier vanwege de felle koude... die door onze natte kleren dringt weer aan het trekken. Dikwijls, als de slede in het water schuift... moeten wij met onze dolken de touwen doorsnijden... opdat de honden niet door de slede worden meegesleurd. Sora en ik hebben van het trekken blaren op onze schouders... die geheel doorkneusd waren. Maar bij al deze ellende komt nog altijd... de kwelling van Malmgren niets gezien te hebben... Wanneer we opstaan, ontdekken we dat Prins en Bruno... op een geweldige manier aan het trekken gaan. Doch na een half uur vallen beide dieren plotseling neer. Ze blijven tien minuten stuip trekken en zijn dan dood. We staan radeloos, wrijven de dieren in met sneeuw... de paar kubieke centimeters cognac die we voor de uiterste nood nog bij ons hebben... gieten we in hun bek. Doch alles is te vergeefs. We stropen het vel van de kadavers af en laten de honden de rest opvreten. De vicevoorzitter van het comité dat de Russische reddingsactie voor de Italia-bemanning leidt... heeft zich gisteren in Moskou beklaagd over het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende reddingsoperaties. De roep om als reddingsteam samen te werken is volgens de Russen door niemand beantwoord. Volgens hem is het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de arctische ontdekkingsreizen. De planning van Nobile deugde niet. Hij was niet gekwalificeerd om een poolexpeditie te leiden. Zijn falen brengt nu het leven van vele Zweden, Nooren en Russen in gevaar. We hebben de vaste wil om het eiland Foyn te bereiken, ten einde van daaruit Nobile te halen. Maar we gaan eerst weer naar Broch-eiland om daar zonder gevaar voor omslaande scholen... wat eten gereed te kunnen maken en te slapen. Vlak voor we Broch betreden sterft mijn lievelingshond Pollen. Het kadaver heb ik onder een school in het water geworpen. We zijn nog geen uur op het eiland... of er steekt een ontzaglijke orkaan met een gordijndichte sneeuwval op... die zes dagen duurt. Waren de storm een paar uur eerder begonnen... dan hadden wij met alle zekerheid niet meer tot de levende behoord. Het zijn ellendige dagen. Vigo, een van mijn beste honden, sterft. En wordt door zijn kameraden opgegeten. Anderhalve dag daarna schiet Sora Hans neer. De moed om het zelf te doen ontbreekt bij mij volkomen. Zo kunnen we wel de overige honden voeren. Zelf hebben we niet veel meer dan GlaxoVo. Een soort krachtdrank veel overeenkomende met de in Holland ook wel bekende Ovalmatine. Al deze tijd gebruiken we zelf niets meer dan s'morgens en s'avonds een kop glaxofo. Ik durf het gerust te zeggen, we zijn beide bepaald uitgehongerd. De ijsbreker Krasin moet na schade waarschijnlijk omkeren. De groep bij de rode tent is kritiek. Velen zijn ziek. De groep Malmgren wordt beschouwd als voorgoed vermist. Het toeval wil dat we eieren vinden. Sora heeft de tranen in de ogen van blijdschap wanneer hij er één ontdekt. We vinden 22 stuks. Dat betekent dat we gedurende twee dagen drie eieren per man en twee per hond kunnen verorberen. We koken de eieren in de Glaksovelbus. In dezelfde bus koken we een paar dagen later het hondenvlees dat we moeten eten. Espico heeft steeds de grootste zorg besteed aan de honden. De honden zijn in uitstekende conditie. Wat wel het beste blijkt uit het feit dat herhaaldelijk zeer bekende onderzoekers de honden te leen vroegen. Ja. Als ik vertel dat we zo'n lap hondenvlees in die bus doen... en dan niet langer dan een kwartier durven te koken... omdat we bang zijn dat onze pan anders stuk zal koken... dan kan men begrijpen dat dit hondenvlees van poolhonden... die eigenlijk een en al spier en been zijn... nu juist niet zo bijzonder mals is. Maar daarboven in het pak ijs... in de ellende van de verlatenheid van de witte hel... heeft de reiziger die op expeditie gaat geen smaak. Heeft hij geen gedachte aan iets smakelijks. Wel mankeert ons aan één ding. Zout. Dat gemis aan zout is voor ons een ware plaag... die ons bijna heel de reis al kwelt, maar die nu onhoudbaar wordt. Over de eieren maken we nog wel eens een grapje... als we zin spelen op de spiegeleieren met ham... die in Holland of Italië op dit moment gebruikt worden. Maar over het zout, nee, daar kunnen we niet over lachen. Wat moet er wel niet omgaan in het gemoed van de zuiderling Sora? De man uit het land van zon en bloemen en palmen en blauwe hemel... die hier in de gruwelijke, ijzige atmosfeer van het noorden staat... en verteerd wordt van het verlangen naar zijn landgenoten... die daar ergens verloren zijn in het ijs. Maar het meest voelt hij de ondergang van zijn nationale trots... dat het zijn landgenoten niet vergund is te slagen... en dat hij, ook een Italiaan, ze niet redden kan. De Sledenhonnen-expeditie van Sora en Van Dongen wordt vermist. Het team vertrok 14 dagen geleden. En sindsdien werd niets meer van de mannen vernomen. Omdat Van Dongen en Sora geen radio bij zich hebben... zijn ze niet op de hoogte van de actuele situatie. De groep Nobiele is door een stel vliegers gelokaliseerd op het pakijs. De gewonde generaal is gered. Zijn bemanning is achtergebleven in een rode tent op het ijs. Door het gebrek aan communicatie weet de thuisbasis niet hoe het met Van Dongen en Sora gaat. Die ploeteren zich langzaam maar zeker een weg door het pakijs naar het noorden... waar zij de groep Malmgren hopen op te pikken. Dit drietal heeft zich afgescheiden van de groep bij de rode tent... en probeert lopend de vaste wal te bereiken. Het smeltende ijs maakt de tocht van Van Dongen en Sora levensgevaarlijk. De mannen hebben het grootste deel van hun voedselvoorraad achter moeten laten. Ze hebben honger en zijn gedwongen hun eigen sledehonden op te eten. En tot overmaat van ramp komen ze in een storm terecht die dagenlang duurt. Na zes dagen gaat de storm liggen en gaan we weer op weg. Naar schatting zijn we nog drie kilometer van Foyne-eiland verwijderd. We doen over deze afstand bijna 31 uren aan één stuk... zodat we de volgende dag pas op Foyne aankomen... met een armzalig, lusteloos spannetje honden... terwijl ik zelf de sleden moet trekken. Op Foyne hebben we absoluut niets meer te eten... maar we hebben nu tenminste de heerlijke gedachte... dat we vlakbij de schipreukelingen zitten. Dan ontdekt Sora een ijsbeer... Zes uur lang zitten we met geladen geweer het dier achterna. Maar voortdurend blijft het dier ons te ver voor... zodat we tenslotte niet meer verder kunnen... en weer naar het eiland terugkeren zonder ontbijt. Daarna slachten we zonder lang beraad dan maar een hond. We nemen daarvoor Tiger. Van Dongen en Sora kregen voor hun vertrek instructies van de kapitein... van het Italiaanse moederschip de Citta de Milano... Over de verblijfplaats van de schipbreukelingen. Na een barre tocht bereiken ze dan eindelijk, uitgeput en hongerig, de plaats van bestemming. En daar wacht hen een grote teleurstelling. En daar staan we nu, in de witte hel. Zo ver als we zien kunnen, is er niets dan sneeuw en dansende tegen elkaar aanstotende ijskoppen. Dit is precies de plek waar we moeten zijn. En we vinden niets. We kijken elkaar aan, maar we kunnen geen woorden vinden. We zijn werkelijk sprakeloos en hulpeloos in die ontzaglijke omgeving, uitgehongerd, afgemat en daarbij kletsnat, want meerdere malen zijn we met ons gummibootje tot de hals toe in het water gezakt. Voor het eerst eigenlijk voel ik de druk van die ontzaglijke natuur. Eigenlijk besef ik nu pas ten volle dat wij mensen, als we in de uiterste nood verkeren, toch eigenlijk niets niets vermogen tegen de krachten der natuur. Wij beiden, al zeggen we het niet, zijn op dit moment vast in de mening... dat we nooit meer in het bewoonde land terug zullen keren. Zeker Krasin heeft de groep Viglieri bij de Rode Tent bereikt en gered van het ijs. Ook de groep Malmgren is gered. Malmgren bleek zelf een maand geleden al door de kou te zijn overleden. Zweden rouwt om zijn dood. Ook de expeditie van kapitein Sora is vanaf de Krassin gelokaliseerd. De Noorse ingenieur Farming ligt ziek bij Kaap Brun. Sora en Van Dongen zijn alleen doorgegaan. Op de 11 juli hebben we de gehele dag 20 uren aan één stuk... als vastgevroren stenen op de grond liggen slapen. Op 12 juli, smorgens om 6 uur, horen we de sirene van een stoomboot. We zien aan de horizon een grote ijsbreker... met twee rookpluimen tevoorschijn komen. We staan tot 11 uur te wuiven en te schreeuwen, maar hij ziet ons niet. Langzaam maar zeker verdwijnt hij in een zigzaglijn... en vaart ons eiland voorbij. De Russische ijsbreker Krasin heeft de twee mannen dus wel degelijk gezien. Maar de haast om de Italianen te redden... voordat de Zweden of de Finnen deze politieke hoofdprijs... voor hun neus weg kunnen kapen, is te groot. Van Dongen en Sora worden aan hun lot overgelaten. En die trekken zo hun eigen conclusies over de koers die de Krasin vaart. Het is nu de avond van de 12e juli. De ijsbreker hebben zien vertrekken in de richting van het terrein... dat we de volgende dag willen afzoeken... Het is dus volslagen overbodig om daarheen te gaan. Eerlijk gezegd, een beetje moedeloos zijn we wel... nu er voor ons niets anders meer op zit... dan zonder dat we enig resultaat hebben gehad... dezelfde weg weer af te leggen. Maar al hebben we dan een vergeefse heenreis gemaakt... naar huis gaan klinkt toch wel goed in onze oren. En met het plan om de volgende dag huiswaarts te keren... kruipen Sora en Van Dongen in hun slaapzak. Hun kleren hangen ze naast zich te drogen... Om 11 uur s'nachts horen we plotseling het zoomen van vliegtuigen. Ik heb geen vingers genoeg om de touwtjes van de slaapzak gauw genoeg los te krijgen. Ongekleed sta ik op de top van het eiland om naar de vliegtuigen uit te zien. Ik trek in de haast vast een sok aan en dan zie ik ze. Met de andere sok in de rechterhand en mijn broek in de linker zwaai en schreeuw ik... Drie vliegtuigen koersen in onze richting. Mijn God, mijn God, zullen ze ons zien? Ik schreeuw de longen uit mijn lijf. De hemel zij geprezen, ze zien ons. Eén der vliegtuigen, o oh wonder, kan in een klein 200 meter lang bak dalen. Alles vergetende vlieg ik zoals ik ben erheen, gevolgd door Sora. En ik roep wat in het Duits, de hemel mag weten wat. De Zweedse vlieger roept mij toe, gauw, gauw. En in de eilende haast komt er uit dat nobiele gered is... dat Malmgren aan boord van de ijsbreker krassing zit... en, of we zin hebben, mee te vliegen. Ik klim in het open toestel bij de zweet. Sora in de dichte machine van een der Er is geen tijd om sokken en pantalon aan te trekken. We scheren tussen het ijs door over het water... Het is 13 juli 1928 om kwart voor één in de morgen. Vaarwel, witte hel van Foyn. Vaarwel, het pakijs. Daar zitten we een 400 meter hoog in de lucht. Mijn eerste vliegtocht is het. Ik wil even naar beneden kijken en weg vliegt mijn muts. Zodat ik maar netjes in elkaar gedoken stil blijf zitten. Met jubelende blijdschap in mijn hart dat we in het ogenblik van de hoogste nood zo gelukkig gered zijn. Van Dongen en Sora vliegen door naar Kings Bay, waar het Italiaanse moederschip de Citta de Milano ligt. Vanuit Kings Bay volgen tientallen journalisten de reddingsoperaties. Omdat informatie schaars is, wordt elk gerucht gepubliceerd. In de Scandinavische kranten staan bijvoorbeeld verhalen over cannibalisme onder Italianen. Ook Chef wordt bij zijn aankomst belaagd door nieuwsgierige journalisten. In Nederland ergert de Nieuw-Rotterdamse Courant zich aan de berichtgeving. Zelden zijn er over ernstige gebeurtenissen als de rand van de Italia zoveel leugenachtige berichten verspreid als in dit geval. Terwijl Rome en Moskou de wereld aan zich verplicht hebben door het beschikbare nieuws steeds zo vlug mogelijk door te geven... en zich daarbij zorgvuldig te hoeden voor het verspreiden van berichten waarvan de waarheid niet vaststond hebben de correspondentiebureaus in de Scandinavische landen... Engeland en Duitsland zich niet ontzien... de wildste en onwaarschijnlijkste geruchten de wereld in te zenden. Waren dit uitingen van een betreurenswaardige zucht... naar journalistieke primeurs, er zijn ook berichten verspreid... die kennelijk een ander doel hadden. Namelijk de wereld tegen nobielen en het fascisme op te zetten. Het is twee uur in de vroege morgen als we op de Città di Milano ontvangen worden. Wat een geestdrift. Hoera's klinken van alle kanten. Men valt ons om de hals. De champagne stroomt letterlijk. De filmoperateurs en de fotografen kieken ons en draaien hun apparaten. We gaan eerst naar generaal Nobile, die ons bedankt voor hetgeen we gehoopt hadden te doen. En dan in bad. Dat knapt wat op. Nu menen wij, uitgehongerd als we zijn, wel eens wat te mogen gaan eten... ...doch de dokter van de cheetah verbiedt ons dat ten sterkste. We mogen in de morgen van de volgende dag een afgemeten portie eten... ...omdat we anders ziek worden. Ik dans dus maar op de muziek van de grammofoon Wat Walsjes mee... ...totdat er smorgens om half vijf gebeld wordt dat de matrozen aan tafel kunnen. Wanneer ik hen zie eten, kan ik het doktersverbod onmogelijk langer opvolgen... En ik eet dan ook heel smakelijk en kopieus mee. Daarna gaan de matrozen de tafel voor de officieren in gereedheid brengen. Ik zet mij die morgen voor de tweede keer aan tafel en eet kopieus wederop. Om half acht komt de dokter me halen. Hij brengt me naar de eetzaal waar een kleine portie voor me gereed staat. Ik barst in lachen uit en roep hem toe... ik kan niet meer, ik heb al twee maal vanmorgen gedejeuneerd. In de loop van de dag, 14 juli, komt de Kings Bay een groot toeristenschip aan. De Reliance, met 250 Amerikaanse passagiers. Men sleept me letterlijk aan boord. Daar is ook Sora. De muziek speelt Hollandse en Italiaanse stukken... en ik moet minstens 500 maal mijn handtekening zetten als aandenken. Ik zweef vandaag meer dan ik leef. Op de Città di Milano bereiken mij de eerste gelukswensen. Telegrammen uit alle oorden. United Press verzoekt mij om 250 woorden te seinen over onze expeditie. Jonge jongen, mijn woorden blijken dan toch wel duur en kostbaar te worden. Chef is een held. En niet alleen op Spitsbergen. Zo vertellen zijn kinderen Hanni en Chef Junior. Ja, het was gewoon een filmster. En, en als ik het eerlijk mag zeggen... ik vond het ook nog een knappe vent om te zien... ook toen hij zo jong was. Ja, zo is het toch? Hè, dus er waren heel veel vrouwen... waar hij liefdesbrieven van gehad heeft. En er was een Egyptische prinses. En die kwam dus naar Spitsbergen toe... om ook uh, uh, als toeristen eigenlijk... en die wilde dus per se met hem ook aan tafel zitten. En dat heeft hij ook gedaan. Maar dan waren er allemaal van die butlers... die achter je stonden als je een aardappel op hebt, werd er weer een aardappel op, op je bord gelegd. Nou, dat was natuurlijk niks voor mijn vader, hè. En die wilde steeds maar weer contact hebben of wat dan ook. Ja, op een of andere manier heeft hij dat toch weer legt. En toen heeft hij wel een opgezette panter thuis gekregen, omdat ze boos was. Ja. En ja, die panter die heeft de oorlog ook niet helemaal overleefd. En ja. er zijn granaatscherven ingekomen. En op een gegeven moment is die toch vergaan ja. en is die toch weggehaald. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want dat was best leuk geweest. Als het dan maar door was gegaan, dan had u hier met een prins, prinses en een prins aan tafel ja. kunnen zitten. Ja. Maar ja, dat is dus niet zo gebeurd allemaal, hè? Hij heeft ontzettend veel dingen gekregen ook, hè? Onderscheidingen, medailles, ja. cadeaus. De... Ja, eh, nou, schilderijen ook. En, en Van Haarlem heeft hij verschillende foto's... Met, met allemaal opschriften erbij. Ja, en, en, en inderdaad, ook medailles heeft hij allemaal gekregen. Hij heeft ook de... de pauselijke onderscheiding. Hij ook een pauselijke onderscheiding gekregen... naar aanleiding hiervan. Ook een van de koningin bij, hè? En, en, uh... Ja. Hij heeft ook een, een, een gouden zakhorloge heeft hij gekregen van de, van de gemeente Arnhem. Eh, ingegraveerd en wel. Eh, dat, eh, toen hij dus binnenkwam in, in Nederland weer... Dus dat zijn natuurlijk wel van die dingen. Ja, daar zaten ook wel een paar grootkruizen erbij. Ja, Want hij heeft dus ook van de Italiaanse overheid. Heeft hij dus ook. Uh, hebben wij ook nog thuis liggen. Hè? Maar dat is inderdaad uh, uh, gekregen naar aanleiding. Maar omdat uh, de, de Nobile natuurlijk nogal een beetje met dat fascisme te maken had. En daar wilde mijn vader dan weer niet te veel van weten. Hè, uh, is hij eigenlijk wat dat betreft ook nooit zo, zo, zo, zo ingehaald, ook in Italië. Ondanks het feit dat hij dus toch best wel zijn moeite heeft gedaan om Nobile te redden. Uh, daardoor ook waarschijnlijk dat hij met die Nobile niks meer, wou, niks meer te maken wilde okay. hebben. Dat, ze hebben het vaak nog geprobeerd. Ja. Maar, je... Nou, dat ze zelf contact zochten. Hè? Maar uh, op een gegeven moment. Maar dat heeft hij nooit gewild. We, we zijn wel een keer met vakantie door Italië getrokken helemaal. Maar het was niet zijn lievelingsland. Maar het was niet zijn lievelingsland. Nee, dat zeker niet. Dat de heldenverhering van Chef van Dongen zulke groteske proporties aanneemt... is geen toeval. Terwijl talloze landen begin 20e eeuw betrokken zijn... bij het ontdekken en bedwingen van de Polen... kijkt Nederland slechts vanaf de zijlijn toe. Dat van Dongen bij de reddingsoperaties van de groep Nobiele... slechts een bijrol speelt en zijn expeditie eigenlijk mislukt is... doet niet eens zoveel ter zake. Nederland snakt naar een eigen Poolheld. Goedemiddag, dames en heren. Hier zijn we dan weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dan is er nog een toevallige omstandigheid... die de Van Dongenkoorts tot nog grotere hoogte doet stijgen. Alles staat geniet. Op de plaatsen. Klaar. Af. Wat is bereken? Vooruit de Vooruit de De reddingsoperatie van Chef valt samen met de Olympische Spelen in Amsterdam een golf van nationalisme waardoor het land. In zijn toespraak tijdens de huldiging van Van Dongen in Rotterdam... zegt directeur Dresselhuis van de Nespico het zo. Geachte dames en heren, beste chef. In dezelfde tijd dat jij poogde over het ijs de groep nobiele te bereiken... hebben we hier geleefd in het teken der negende Olympiade in een periode van verhoogd nationaal zelfbewustzijn. In een tijd dat bijna iedere Nederlander inwendig elke dag opnieuw popelde van het verlangen... dat nu eindelijk de Nederlandse superioriteit in één of andere tak van sport zou blijken. En juist in deze dagen dat de Nederlandse zegepralen maar steeds uitbleven bereikte ons je sober en onopgesmukt rapport over jullie moeilijke tocht. Een rapport zo beknopt dat je het niet nodig vond... te vertellen dat je kapitein Sora het leven redde. Toen ik dat las, zag ik in gedachten plots voor mij het stadion. En in het stadion de Nederlandse vlag, hoog boven de andere uit hoger dan wij haar voor het winnen den marathon hadden mogen hijsen. Gisteravond is Chef van Dongen te Arnhem op grootse wijze gehuldigd. Een huldiging waaraan het grootste gedeelte der Arnhemse bevolking heeft deelgenomen. Def, vergezeld van zijn vader en moeder, met de trein van 9 uur 8 te Arnhem arriveerde, stonden duizenden te wachten. Op het perron werd hij verwelkomd door het huldigingscomité, waarna hem een krans werd aangeboden door de voorzitter van het Nationaal Jongerenverbond. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja. Het is toch een knappe vent, hè? Willen je niet. Ja. Ja, zie je het? Dan gaat hij eruit. En dan, de fanfare had hem nog niet gezien. En toen was hij ook achter de mensen aan gestaan. En nou, en iedereen stond een beetje verbaasd te kijken. Want waar, waar... En toen vroegen ze, nee, waar is Chef van Dongen? Nee, toen vroeg hij. Toen stond hij ook achter mensen zo te kijken. En toen zeiden ze, wat doen jullie hier? Ja, we staan te wachten tot Chef van Dongen binnenkomt. En toen is hij toch maar naar voren gelopen. Om... Maar hij was de trein al lang uit. En hij had een pak aan wat veel te klein was. Hij is heen gegaan toen hij dus uh, 18 jaar was. En toen hij terugkwam was hij al veel ouder weer. En toen was hij natuurlijk lang met zijn pakken gegroeid. <lacht> en een paspoort had hij ook niet. En daar hebben ze dus iets gemaakt. En als kon hij niet, kon hij niet eens reizen, heeft hij een of andere vrijbrief gekregen. Dat heeft heel lang in een schilderij gezeten, in een lijstje bij ons. Maar ik weet niet waar hij gebleven is. stond een groot aantal auto's en rijtuigen opgesteld... terwijl vele muziekkorpsen aanwezig waren. Toen Chef zich buiten het station vertoonde... werd hij met donderend gejuich ontvangen. De muziek speelde het Wilhelmus, waarna opnieuw het gejoel losborst. en zijn ouders in een met oranje en bloemen versierde auto hadden plaatsgenomen, bleek het onmogelijk een weg te vinden in de dichte mensenmassa. En het was noodzakelijk dat de marechaussee ruim baan maakte om gelegenheid te geven dat de stoet, welke uit een twintigtal auto's bestond, zich formeerde. Een aantal muziekkorpsen nam in de stoet plaats, terwijl de auto van Van Dongen door een erewacht van dames, gymnasten en padvinders omringd werd. Onder de tonen der muziek van verschillende muziekkorpsen... zette de stoet zich in beweging om een tocht te maken door de stad. De politie schoot meermalen tekort om de mensenmassa in bedwang te houden. Waardoor het slechts mogelijk was zeer langzaam de weg door de stad te vervolgen. Op verschillende punten had chef van Dongen een bloemenhulde... uit de bovenverdieping in ontvangst te nemen. Terwijl de jubel zich voortdurend langs de weg voortplantte. Er breekt een ware chef van Dongenmanie uit, die weken ja maanden aanhoudt. Honderden mensen op de been voor Van Dongen. Van Dongen krijgt Polhond ten geschenke. Nespico biedt Van Dongen studiebeurs aan. Sigarenwinkelier presenteert Van Dongen-sigaar. Chef Van Dongen Mars gecomponeerd. Amerika aast op onze chef. Nu te koop bij de kruidenier Chef Van Dongen-pepermunt. Gisteravond avond de chef van Dongen het zijn woning te verlaten om op aanbod van de heer Adrianus Baks, bekend rijwielhandelaar hier in Arnhem, in diens magazijn een rijwiel uit te zoeken dat de heer Baks hem op de avond van de huldiging had toegezegd. Chef koos een Storm Vaderland. De belangstelling voor de rijwielzaak was enorm. Honderden bespieden chef van Dongen terwijl hij met zijn vader keuze deed uit deze keurcollectie van tweewielers. En chef pikt een graantje mee. In een jaar tijd schrijft hij twee boeken over zijn Poolavontuur en maakt hij reclame. Na mijn redding uit de ijswoestijnen der Witte Noordpoolhel was ik aangenaam verrast aan boord van de Città di Milano de Hollandse hohabeschuit aan te treffen, die mij na de doorstaande ontberingen verkwikte en versterkte. Eerst was het overweldigend, maar op den duur werd het toch wel erg met die huldigingen. Ik werd er baldadig van. Dan ging ik in een plaats waar ik verwacht werd tussen het publiek staan en vroeg ik aan een agent wat er aan de hand was. Chef van Dongen komt, tot ze me doorhadden. Dan zat je weer in zo'n open rijtuig en daar ging chef van Dongen maar weer, zwaaiend met zijn handje. Chef gaat de boer op met zijn verhaal. Overal geeft hij lezingen. Een paar honderd in het eerste jaar dat hij terug is. Maar ook jaren later, wanneer hij burgemeester is van het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg. Zelfs tot ver na de oorlog is het publiek de Hollandse Poolheld niet vergeten. Die zalen zaten vol, hè, altijd. Ja, er waren ook heel veel clubs en heel veel... Maar niet alleen hier in zuid vlaanderen maar over heel Nederland, hè. Ja, hij ging overal naartoe. Even kijken hoe, Na de oorlog is dat eigenlijk het meeste begonnen, hoor. Nou, dan was ik toch ook al een jaar of 14, 15, hè, op een gegeven moment. En dan mocht ik dus mee, dan... Dat vond ik prachtig, natuurlijk. En dan mocht ik s'avonds ook nog lang blijven. Ja, hastig. Maar, uh, ja, hij... Uh, hij, hij heeft uh, heel veel lezingen gehouden om geld te verdienen ja. dus, voor de wederopbouw hier van Adenburg. Dat deed hij eigenlijk allemaal. Dan ging die stad en land vooraf. Na de oorlog toen had Adenburg natuurlijk helemaal niks. Was, het voetbalveld, was allemaal niks meer. En toen uh, heeft hij zich al voor de wederopbouw ingezet. Voor de nieuwe huizen. En er was een hele ploeg hier. Die zaten in Nissenhutten En die kwamen hier alles opbouwen. En toen is hij dus lezingen gehouden over Spitsbergen. Uh, Wie maar vroeg. Daar ging hij dus naartoe. En daar kregen ze dan geld voor. En dat werd allemaal in de kast gestopt, in een pot gestopt. En daar hebben ze uiteindelijk het sportpark hiervan gemaakt. Er staat een groot bord aan de ingang. Burgemeester van Dongen, eh, sportpark. Ja. Daar hebben ze het naar nou genoemd. De tennisclub, die heet Chef. En Chef hebben wij vertaald op de tennisclub... met steeds jong en fit. En dat is ook zo, En zo was die. Dames en heren wat samenwerking vermag, heb je hier een voorbeeld. Aardenburg is een kleine gemeente. We hebben 4.000 zielen, zoals u weet. En als je in zo'n gemeente iets tot stand wilt brengen... dan stuit je altijd af op verschillende moeilijkheden. Maar dat onze leus is, niet naar de moeilijkheden kijken... maar naar de mogelijkheden, hebben we de mogelijkheden onderzocht. En nu gaan we hier bouwen in Aardenburg... Een groot sportpark. Een sportpark wat er zijn mag. Wat door een bekende architect, de architect Kloos, getekend wordt. We nemen de beste krachten ervoor. En waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Letterlijk ieder zijn steentje aan bijdraagt. Want dit sportpark wordt alleen opgebouwd door particulier initiatief. Chef van Dongen vestigt zich in Zeeuws-Vlaanderen. In een huis wat hij Svalbard noemt. Spitsbergen. Hij trouwt en krijgt zes kinderen. In de oorlog neemt hij deel aan het verzet... en na de bevrijding wordt Van Dongen burgemeester van Aardeburg. Van 1956 tot 1966 zit hij voor de KVP in de Tweede Kamer. Van Dongen overlijdt in 1973. Spitsbergen heeft dan als een rode draad door zijn leven gelopen. Ik heb vijf jaren van mijn jeugd doorgebracht. Vijf belangrijke jaren. In dit grote, machtige land van ijs en sneeuw en bergen... waar een mens nog leeft als mens in godsvrije natuur. Waar je vrij bent, niet gebonden bent aan alle reglementen... en waar je geheel voor jezelf moet zorgen. Waar je heel, geheel van jezelf afhangt en waar het leven nog echt het leven is. Al dus chef van Dongen en dit fragment van hem... werd gebruikt in een dubbele aflevering van Het Spoor Terug. Eerder uitgezonden in 2008. En wat een bijzonder mooi en boeiend verhaal. Prachtig. In een radiovertelling gegoten door Annelies van der Goot... en Adwin de Kluiver. En u hoorde de stemmen van Astrid Nauta, Chris Baiema... Linsevalk en Gerard Leenders. Op 25 mei, de datum van vandaag in 1928... voltrok zich de ramp met het luchtschip De Italië yeah dit is Radio 1. U bent te gast bij het programma Woord van de VPRO. En voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Terugluisteren. Dat kan via onze Facebookpagina. facebook.com wordnl Daar kunt u zich overigens ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze nachten hier op Radio 1. Terugluisteren dat kan trouwens ook nog via de speciale Radio Gemist app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je direct abonneren. ...op de podcast. Dat kan via vpro.nl slash woords-podcast. Het is uh, bijna tijd voor een kort journaal en straks in het tweede uur... ...volgen we het spoor van het werk en het leven van Oscar Wilde. Tot zo.